3 uur, het LOS Journaal, Gert Kluk. Premier Rutte is niet enthousiast over het idee van de PVV om de gulden weer in te voeren. Rutte zei in de Tweede Kamer dat hij niet overtuigd is door het onderzoek in opdracht van de gedoogpartner. En noemde de euro een goede zaak. Ik denk dat voor een land als Nederland met een zeer grote financiële sector, als wij in 2008, 2009 de gulden nog gehad zouden hebben, dat Nederland er nu een stuk slechter voor zou staan dan en wij er nu voor staan dankzij het feit dat wij de euro hebben ingevoerd. Simpelweg omdat die gulden naar mijn absolute overtuiging kapot gespeculeerd zou zijn in de periode 2008-2009. Rutte wilde niet ingaan op vragen van de oppositie over de mogelijke invloed van het rapport van de PVV... op de onderhandelingen in het Katshuis over nieuwe bezuinigingen. In de Amsterdam Arena hebben 50.000 leerkrachten gedemonstreerd tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Volgens de bonden was het de grootste onderwijstaking ooit. Minister Van Bijsterveld was niet aanwezig in de Arena... omdat ze van de Algemene Onderwijsbond niet mocht spreken. Wel was ze welkom geweest in het publiek. Van Bijsterveld zegt dat ze zich nu liever gaat voorbereiden op het debat. In totaal worden vandaag op 3300 basisscholen en middelbare scholen... actie gevoerd tegen de bezuinigingsplannen. Nissan wil een deel van het noodleidende Netcar overnemen. Dat zegt de Europees directeur van Nissan in een gesprek met de NOS. Volgens hem is de moderne fabriek in Born bij uitstek geschikt... om onderdelen voor Nissan te produceren. Hij ziet niets in een volledige overname. Nissan zoekt extra capaciteit om onderdelen te maken. De auto's worden ergens anders afgebouwd. Een man in Bergen-op-Zoom is veroordeeld tot negen jaar cel... voor het doden van de baby van zijn ex-vriendin. Volgens de rechtbank heeft de man de baby van zes maanden... opzettelijk op het hoofd laten vallen. De man zegt dat het per ongeluk gebeurde. De rechtbank vindt die verklaring ongeloofwaardig omdat de verwondingen zo ernstig waren dat de baby overleed. De man krijgt niet alleen negen jaar cel... maar moet de moeder van de baby ook een schadevergoeding betalen. Vluchtelingenwerk moet zijn activiteiten in Zuid- en Oost-Gelderland... voorlopig staken. De vestigingen hebben faillissement aangevraagd... en de bijna veertig werknemers worden ontslagen. Ook stopt de hulp aan asielzoekers... zoals het aanvragen van een verblijfsvergunning. Volgens de organisatie ging het financieel al een tijd slecht... met de regiovestigingen in Gelderland... en heeft een reorganisatie niet geholpen... Het faillissement heeft voor zover bekend geen gevolgen voor de landelijke organisatie Vluchtelingenwerk Nederland. Het weer afwisselend stapelwolken en zon. Het is zo'n 9 graden, er dus staat weinig wind. Morgen vanuit het noordwesten neerslag en s middags gaat het stevig regenen. De temperatuur loopt uit een van 7 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. Donderdag enkele buien, daarna meest droog, wisselend bewolkt, maximaal rond 10 graden. ANWB Verkeersinformatie op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam... staat tussen de Afrit-Numansdorp en Heinenoordtunnel 4 kilometer. Bij de Heinenoordtunnel zijn twee rijschokken dicht, er ligt water op de weg. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden vanaf knopend Hellegadsplein... via Zeeberg, Zevenberg en de Moerdijkbrug. Verder een aanrijding met twee vrachtwagens op de A50 Arnhem richting Os... tussen Renkum en Heteren 2 kilometer, de rechte rijschok is dicht.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 Goedemiddag, we vinden het leuk dat u luistert naar Dit is de Dag, dit half uur. Een school waar ze doen alsof de bezuinigingen al zijn doorgevoerd. En daarna gaat uh, oud pvda a kamerlid Meili Vos in onze dagelijkse opinierubriek. En Appeltje Schillen, Meili zit nog in de auto of in de trein. Goedemiddag. In het openbaar vervoer natuurlijk. Ah, uiteraard, natuurlijk. Ik had het kunnen weten. Waar ga je het zometeen ja. over hebben? We gaan het zometeen hebben over de gestegen kosten voor het pommert En dat doen we met Petra van Zuilen van de Nederlandse maatschappij... ter bevordering van de tandheelkunde. En zijn ze erg gestegen, die kosten? Um, volgens heel veel klachten wel, maar zij zijn het de tanden zijn daar ook niet mee eens. Dus daar gaan we een over vechten of een, uh, een gezond appeltje over verschillen. We verwachten jou hier zometeen, mijn liever, tot zometeen. Dat is dat straks. Maar eerst de stakingen in speciaal onderwijs. 10.000 leerkrachten protesteren vandaag in de arena in Amsterdam... tegen de bezuinigingen in het speciaal onderwijs. Paul Kurpershoek, onze verslaggever, was vanmorgen op een school in Rotterdam... voor meervoudig gehandicapte kinderen. Op die school wordt vandaag niet gestaakt... maar doen ze alsof de bezuinigingen al zijn doorgevoerd. Voor de titielschool in Rotterdam-Zuid is het een drukte van belang. Tientallen busjes rijden af en aan met kinderen uit de hele regio. Kinderen die dubbel gehandicapt zijn. Lichamelijk en verstandelijk. En ze gaan aan een bijzondere lesdag beginnen. Goedemorgen Matthijs. blij jou weer te zien. Wie zit er naast jou, weet jij dat misschien? Wie zit er naast jou? Dat is... Bente, geef Bente een handje. Goed zo, goedemorgen. Meester acht negen rolstoelen, het is allemaal wat anders vandaag. Hè? Wat is er aan de hand? Het is anders. Normaal hebben wij zeven kinders, zeven rolstoelen. En nu hebben we negen rolstoelen. Want ja, dit is een, een stukje vooruitlopen op wat hopelijk niet gaat komen te weten... De bezuinigingen, ja, dan is het uh, waarschijnlijk dat wij van zeven naar negen kinderen gaan. Als ik om me heen kijk, het is wat aan de krappe kant, maar dat gaat toch best? We zijn een school, we werken aan doelen, we willen vooruitgang zien. En over het algemeen lukt dat. Ja, hoe groter de groep, hoe meer kinderen, hoe moeilijker de doelen bereikt zullen gaan worden. Laten we eens een van de kinderen eruit pikken. Wie zit er hier uh, links naast u? Voor mij links, dat is Manon. Manon zit in een rolstoel zoals alle andere kinderen. Ze is uh, ook dubbel gehandicapt, hè? Meervoudig gehandicapt. Het kind is volledig afhankelijk. Dus aankleden, uitkleden? Aankleden, uitkleden. Het toilet. Manon wordt minimaal twee keer per dag verschoond. Wij zijn met twee. Uh, ja, als het even kan, het liefst met tweeën tillen. Nou, aanslag op je fysiek. Manon die eet dus ook niet gewoon. Die heeft zondevoeding. Nou, dan uh, zou u denken: van maar dat scheelt toch weer. Eh, een kind eten geven. Is op zich zo. Maar de, daarbij komt dat Madon ook heel vaak moe is. Niet de hele dag in een stoel kan blijven. Dus met de zekere regelmaat op de mat moet. Nou, dat doen we dan tijdens eetmomenten. Maar alles bij elkaar. Stapelt, stapelt, stapelt. Wordt gewoon heel erg veel. Ik wil jou een handje geven. Wil jij dat ook doen? Ja. Op mijn school moet ik eh, ruim 300.000 euro bezuinigen. Om precies te zijn, 307.700. Leo van der Broek, directeur van deze uh, Tiel, Tiel School. U draait vandaag uh, alsof de bezuinigingen al een feit zijn. Hoe gaat u dat doen? Hoe gaat u dat laten zien vandaag? Grotere groep, van 7 naar 9. Minder verzorging. Er gaan kinderen vandaag met een vieze luier naar huis. Of nat, of met ontlasting erin. Kinderen zullen niet allemaal op tijd naar buiten kunnen waar ze recht hebben op de uh, speelgebeuren. Uh, en zullen niet allemaal de hulp krijgen die ze nodig hebben om het onderwijsprogramma te kunnen volgen. Concreet, als je terugrekent, kost dat op dagbasis ongeveer 10 minuten per kind extra begeleiding om het kunnen volgen van onderwijs. En 10 minuten per dag per kind aan de verzorging. Had het niet anders gekund? Helaas is het grootste gedeelte van het budget in onderwijsland uh, bestemd voor personele kosten. Ik kan op jaarbasis 7.000 euro besparen op voorzieningen als een sobere internetverbinding, uh, een sobere telefooncentrale waarmee de bereikbaarheid onder druk komt te staan en ik kan bezuinigen op het maar niet aanschaffen van specifieke hulpmiddelen. We hebben met de minister ook gesproken over bepaalde type scholen... waarvan je je moet afvragen of die bezuiniging van, van 10% meer leerlingen in de klas... of je die op gelijke voet over alle type leerlingen heen moet doen. Jack Biskop, eh, CDA Tweede Kamerlid, heeft zich vanmorgen hier op school eh, gemeld... om van dichtbij te bekijken wat, eh, althans volgens de school hier... de effecten van de bezuinigingen zouden kunnen zijn. Vandaag praat u met de fractie over de bezuinigingsvoorstellen van uw eigen minister, Maaier van Bijsterveld. We zijn net in de klas geweest... Uh, waar inderdaad negen in plaats van zeven rolstoelen staan. Zo gaat het worden in de toekomst. Nou, de klas waar we vanochtend uh, waren... Voor de, voor de bezoeker, voor de eerste oogopslag, dan zie je nog niet zoveel. De, de leerkracht die, die, heeft, die doet zijn les. De verzorging uh, die is er. Maar het is zoals de directeur eigenlijk zojuist aangaf. Uh, de allerlei bijkomende dingen die op een tieltiel school uh, spelen, die, die maken dan wel een, uh, een, een verschil. Het is niet gemakkelijk. En uh, dat weten we ook. Daar praten we met de minister uh, ook over. Maar kan dat volgens u? Nou, Ik denk dat dat kan. Ik denk dat dat kan langs uh, twee verschillende uh, mogelijkheden. Je kunt kijken naar een, een wat andere verdeling van die 10%. Maar nogmaals, daar gaan we deze week in ieder geval niet met de minister over spreken. En ik denk dat er mogelijkheden liggen uh, bij die samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden, dat zijn clusters van scholen van verschillende types... waar per kind gekeken wordt bij welke school zo'n kind het best af is. Ja. Klopt. Daar komt een heleboel geld bij elkaar om voor kinderen te zorgen. Ook voor kinderen op een tieltielschool. Ja, ik wil toch graag reageren. Want de 10% is een, een getal wat continu genoemd wordt. Nu zijn we een school voor zeer laag functionerende kinderen. Met een meervoudige beperking. Misschien dat dat op mij terugkomt en ik niet zo goed kan rekenen. Maar volgens mij is van 7 naar 9 iets meer dan 10%. Dat is 25%. Het verhaal van de samenwerkingsverbanden... Ik krijg te maken in zijn totaliteit samenwerkingsverbanden... basisonderwijs en voortgezet onderwijs met 26 samenwerkingsverbanden. Een samenwerkingsverband waar ik één of twee kinderen vandaan heb... die zitten niet zo te, te, te springen om bedragen over te maken. Dus ik ben toch wel redelijk eh, autonoom... als ik moet kijken hoe ik mijn bezuinigingen moet halen. Mijn boodschap is heel simpel. Als we met z'n allen vinden dat kinderen alle kinderen recht hebben op fundamenteel goed ondersteuningsaanbod... qua onderwijszorg, dan denk ik dat CDA is goed na moet denken... en moet zeggen van laat een aantal scholen buiten beschouwing. Manon, ik heb wat voor je ingesproken op de spraakknop... en dan mag jij nu gaan drukken als je wat wil horen. Wil je een liedje zingen? Nou, zal ik dan een liedje gaan zingen voor jou? En wat voor liedje wil je dan? Weer ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is Berends gebleven? Jacques Biskop van het CDA. Vanmorgen op die school kon u nog geen kleur bekennen... maar u bent daarna naar Den Haag gereden voor de fractievergadering. Kunnen dus wel het CDA-standpunt verwoorden. Vanmorgen op de titels, Tieltiel School nog niet. Wat vindt u? Moet die 10% vergroting van de klassen in het speciaal onderwijs doorgaan? Ja, het uh, fractiestandpunt is dat die uh, ingeboekte bezuiniging... dat die in ieder geval overeind moet blijven. Maar... Als het gaat om die financiën... dan zien we dat die financiën pas ingeboekt worden per 2014. En uh, wij hebben aangegeven, ook naar, de, naar onze woordvoerder toe... dat we de ruimte willen nemen uh, die periode... om te kijken van hoe die uh, precies dan gaat neerdalen in het onderwijs. Dus hoe, hoe die bezuiniging dan precies gaat vallen. Uh, we zien grote verschillen hoor, tussen uh, verschillende schooltypen... verschillende regio's. Nou, daar zit ook nog, met een, uh, met een heel moeilijk woord, uh, de verevenings... Uh, uh, operatie in. Dat wil zeggen dat uh, het geld op dit moment niet overal in het land op dezelfde manier uh, terechtkomt. Nou, heel die financiële operatie, die gaat via algemene maatregelen van bestuur vorm krijgen. Dat zit nog niet precies in deze wet. Nou, wij willen die ruimte nemen om daar nog eens goed naar te kijken. Ja, dus u zegt, we kijken eerst hoe dat uitwerkt, die, die bezuiniging, die 300 miljoen bezuinigingen. Is het dan voor te stellen dat u zegt, van als dat nadelig is, dat u dan vindt dat dat bedrag lager moet worden, dat er minder bezuinigd moet gaan worden? Nee, die 300 miljoen die staan, en uh, daar staan wij ook voor. Wat, uh, wat heel erg van belang is, en zeker voor, bijvoorbeeld die school... waar ik vanochtend was, een school, daar zie je dat kinderen zitten die heel veel zorg nodig hebben. Het zijn kinderen waar ook vanuit, uh, vanuit volksgezondheid uh, bijdragen voor zijn... Wat we geconstateerd hebben in het verleden... en dat zien we ook weer eh, bij de voorbereidingen van deze wet... is dat die samenwerking tussen de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs... dat die eigenlijk achterblijft. En wij willen dat die schotten weggaan... en dat er gewoon in te gaan naar een kind gekeken wordt. Wat heeft zo'n kind nodig? Uh. En dan kun je met hetzelfde geld gewoon veel meer doen. Wat u zegt dus eigenlijk, we gaan gewoon bezuinigen. Ook die 10% klasvergroting gaat door. Maar door beter samenwerking blijft de situatie toch goed? Nou, dan, dan kan het. Je kunt ook uh, kijken naar die samenwerkingsverbanden. kwart van de rugzakjes gaat niet zomaar weg. kwart van die rugzakjesgelden die gaan naar die samenwerkingsverbanden. De helft van uh, de ambulante begeleidingsgelden... gaan naar de samenwerkingsverbanden. Daar komt het geld te liggen om voor die kinderen te zorgen. En wij denken dat op het moment dat je daar uh, minder regels op loslaat... scholen de ruimte geeft om het zelf te organiseren... maar vooral ook die samenwerking tussen volksgezondheid en, uh, en onderwijs... dat er echt uh, zijn kan worden en dat je met het geld dat er is... want dan geven wij nog steeds meer dan 3 miljard uit per jaar aan zorgleerlingen... dat die zorg echt goed kan zijn. En gegarandeerd. Dus nou zeggen de bonden, uh, laten we die bezuinigingen nou inruilen voor bijvoorbeeld de prestatiebeloning of voor bijvoorbeeld de gratis schoolboeken? Daar voelt u dan niet zoveel voor als ik u goed beluister. Nou, die gratis schoolboeken al helemaal niet. Want uh, wij hebben ook nog wat internationale afspraken lopen... dat we kinderen tot 16 jaar niks in rekening brengen. Nee, dus dat en werkt ik niet. zou er helemaal niet voor voelen om dat uh, uh, weg te doen. De prestatiebeloning, daar hebben we al een stuk van afgenomen. Juist om het uitstel van passend onderwijs uh, te betalen. Daarom start alles ook een, uh, een jaar later. En gaan de echte bezuinigingen, die 10%, die staat dus ook pas voor 2014 ingeboekt. Daar, daar hebben we echt nog tijd voor om te kijken hoe dat precies uh, gaat werken. Maar ja, u weet hoe dat werkt met uh, regeerakkoorden. Ook de prestatiebeloning uh, staat in het regeerakkoord. Ja, dus dat werkt ook en dat En dat werkt dan nee. niet. Nee. Is er nog een voorwaarde die u gaat stellen voordat u instemt met die, uh, met die plannen voor het passend onderwijs, die u gaat stellen aan de minister? Nou, vooropgesteld dat wij de wet als zodanig een goede wet vinden. En overigens vinden dat heel veel mensen in het onderwijs. De wet als zodanig, daar is iedereen het wel over eens. Men wil namelijk graag die kwaliteit... Alleen die, uh, alleen die leraren niet, hè? Die vandaag nou, staat. die leraren... Nee, maar ook als je met die leraren praat... Die leraren vinden die wet ook oké. Okay. Die vinden ook die, die zorgplicht voor scholen vinden ze prima. Uh, ze willen ook dat er geen kinderen komen thuiszitten. En daar gaat het in die wet om. Dat is ook de, de, de doelstelling van die wet geweest... waarom die er is gekomen. Komen. Ja. Dus een betere structuur voor dat passend onderwijs. Dus geen voorwaarden, zegt u, de wet is oké? Okay. De wet is oké. Okay. Nou, er zijn een aantal punten. Ik noemde al die, uh, die samenwerking tussen VWS en, uh, ja. en OCW. Nou, die, moet, uh, die moet echt uh, beter. Uh, we moeten echt kijken naar uh, kleinere... Er zijn soms in, in krimpgebieden uh, scholen die onevenredig hard getroffen uh, worden. Nou, daar kun je met dat moeilijke woord verevening... Uh, kun je kijken of je dat uh, geld beter over het land kunt, uh, kunt verdelen. Ja. Wij vragen echt van de minister een beleidsbrief uh, om, van, van VWS en OCW... om dat beter af te stemmen. En ja, ook als het gaat om de jeugdzorg... Het zijn het ook weer kinderen, de kwetsbare kinderen die vaak bij de jeugdzorg zitten... en die ook in het passend onderwijs zitten. Daar is ook nog een derde speler op dat veld bijgekomen. Dat is de gemeente. Okay. En ook daarvan vragen we van de minister van... sluit dat nou beter kort. Zorg dat dat allemaal beter met elkaar samenwerkt. Goed, dat is helder. Hartelijk dank, Jacques Bischop van het CDA. Dank u wel. Graag gedaan. Juju. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is Miley Vos, voormalig Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Uh, Meili, goedemiddag opnieuw. Je bent aangekomen, ondanks dat je met het openbaar vervoer was. Of misschien wel dankzij dat je met het openbaar vervoer dankzij was. Dankzij het openbaar vervoer. Nee. Ik klaag niet, hoor. Nee. nee. Uh, en je kon het er net al aan via de telefoon dat je het wil hebben over de tandarttarieven. Ja. Er zijn gisteren veel, uh, gisteren was het, bekeer, het bericht, kwam uit dat er 2500 klachten zijn binnengekomen bij de NCPF, dat is de Patiëntenfederatie. over dat mensen die geschrokken zijn van uh, alle extra's die ze moeten betalen voor de tandartsregeling. Want dat is twee maanden geleden op de kop gegaan hè? Ja, twee maanden geleden is het experiment van start gegaan dat de tarieven die tot nog toe gemaximeerd werden, dat die vrijgegeven waren. En in de regel gaan dan de tarieven omhoog. Dus een, een, een handeling, bijvoorbeeld het vullen van een gaatje, daar was ja. vroeger een maximumtarief voor en ja. de tandarts mag nu zeggen ik vraag daar het dubbele voor. Hij mag dat gewoon zelf bepalen. En het idee is dan, hè, de marktwerking, dat dan de service beter wordt. En dat er variatie komt. En ook dat de concurrentie komt. En dat dan mensen tandenstarieven gaan vergelijken. En dat ze dan gaan overstappen naar de goedkopere tandarts. Als niet eens zijn met. Maar dat is allemaal fictie. Marktwerking dat gaat niet is het eigenlijk. Doen. Dat is marktwerking. En marktwerking werkt goed in de markt voor broodjes. En wat voor misschien voor te mobiele telefonie. En voor worstjes. Maar voor dit soort producten. waarvan je uh, vaak helemaal niet inzichtelijk hebt. wat nou die kosten zijn. Dat, nou, zullen we het zo meteen over hebben. die kosten zijn helemaal niet transparant. Mm -hmm. uh, waarin mensen ook niet zomaar over gaan stappen naar een tandarts. Uh, waarin mensen gewoon echt niet begrijpen. wat er op de rekening staat. waar überhaupt. zeg maar verzekeraars uh, niet transparant zijn of ze wat ze nou willen. dat is geen situatie waar je marktwerking. Uh, te kan loslaten. Het is Te ingewikkeld. Dan kan de, kan de consument niet zich gedragen zoals hij zou, zich zou moeten gedragen. door over te stappen en zo ja. bedrijven te straffen. En met wie wil je erover praten? Ik wil ermee pr over praten met Petra van Zuilen. Zij is de woordvoerder voor de, van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van het tandheelkunde. Dus eigenlijk ja, de Vereniging van Tandartsen. Ze uh, is zij, aan de telefoon, vraag ja, haar. Ja, uh, waarom zijn de tarieven omhoog gegaan? Nou, dat is al gelijk een hele goede vraag, want die zijn helemaal niet omhoog gegaan. Ja, vertel oh, En waar nee. komen al die klachten vandaan die de NOS heeft verzameld en de, de Patiëntenvereniging en de VGZ-verzekeraar? Waar, waar hebben zij het dan over? Nou ja, ze hebben het niet over feiten. We hebben inmiddels... Uh, er zijn heel onderzoek. veel leugens dan, hè? Even mevrouw Verzuijden. Sorry. <lacht> Mag ik even mijn zin Ja, Ja hoor, <lacht> alle tijd. Uh, we hebben inmiddels zelf onderzoek gedaan... en ook de Nederlandse Zorgautoriteit, NZA, heeft onderzoek gedaan... naar de tandartstarieven. Die heeft dat gedaan in opdracht van de minister. En daaruit blijkt dat tandartstarieven niet omhoog zijn gegaan... of een beetje in de zin van een inflatiecorrectie... Um, dus ja, inderdaad, al die partijen die roepen dat de tandartsverrieven vreselijk zijn gestegen... die baseren zich niet op feiten. Wat er wel is gebeurd, is dat patiënten meer moeten bijbetalen voor hun tandartsrekening. En ja, en dan, dan denken dat... wij dat het duurder wordt natuurlijk. Ja, nou ja, dat kan ik me helemaal voorstellen... Dat komt omdat uh, uh, zorgverzekeraars uh, hun vergoedingen naar beneden hebben gebracht. Dus mensen krijgen minder vergoed van de zorgverzekeraar en moeten meer bijbetalen. En zou het ook zo kunnen zijn dat sommige behandelingen wel duurder geworden zijn en andere goedkoper? Dat mensen daardoor het gevoel hebben dat ze toch meer betalen? Ja, dat kan. En dat kan ook per tandarts verschillen. Alleen is het wel zo, als je meer betaalt, dan krijg je ook meer voor je geld. Dan worden uh, er meer gaten gevuld. He? Nou, dan krijg je bijvoorbeeld betere materialen of betere service, want dat is ook het doel van het experiment, hè, dat tandarts de ruimte krijgt om keuzes te maken voor zijn eigen praktijkvoering, waardoor hij juist die patiënt beter kan helpen. Dus de patiënt heeft wel wat te kiezen. Uh, dus het kan zijn dat uh, sommige behandelingen duurder zijn, waar het uiteindelijk om draait is wat er met de kosten gebeurt van de tandheelkunde. Ja. En dat kan je pas na een half jaar goed beoordelen. Nou, dus mijn dat liefde dan... is gewoon veel te vroeg. Ja. Ja, maar u bent ook veel te vroeg, datzelfde, datzelfde NZA-rapport heb ik ook gelezen. En daarin staat, het is nog veel te vroeg om vast te stellen dat die kosten zijn. Dus u kunt ook niet zeggen dat ze niet zijn gestegen. Nou ja, en als er dan zoveel het, uh... klachten binnenkomen, nu, nu wil ik even praten. Als er ja, zoveel hoor, klachten binnenkomen mm -hmm. bij de Nederlandse Vereniging Patiëntenzorg. en de NOS had het al eerder deze maand, in februari, uh, geconstateerd... Uh, in, in radioprogramma Kassa, dan moet daar toch iets aan de hand zijn. Ik, bedoel, ik wil best uh, dat we in juni nog een keertje gaan kijken... en dat u dan gaat vertellen dat ondanks de vrijgeven van de van de tarieven en ondanks de marktwerking... dat de tarieven niet zijn gestegen... dan mag u met mij een appeltje schillen. Mm -hmm. uh, maar voorlopig uh, zie ik gewoon nog heel veel klachten. En het, het klopt ook dat de verzekeraars inderdaad... Het, uh, de vergoedingen naar beneden hebben gesteld. Maar dan tegelijkertijd, ook als je dat uh, meeneemt... dan nog zijn er wat mij betreft iets te veel klachten... Ja. van patiënten dat echt de tarieven zijn gestegen. Mevrouw van Zuilen, zijn er bij u helemaal geen klachten binnengekomen? Nee, we krijgen geen klachten van patiënten. Er komen wel vragen binnen, inderdaad, van patiënten die in de war zijn omdat ze moeten bijbetalen. Nou ja, dan kunnen wij uitleggen dat dat zit in hun aanvullende verzekering. Um, en soms inderdaad ook omdat een tandarts meer vraagt voor een behandeling. En dan adviseren we de patiënten ook om te vragen aan de tandarts hoe dat komt. Ja. Want die okay. zou dat goed kunnen onderbouwen. U zegt er is gewoon nog niks aan de hand. Maar laten we dan even discussiëren over de vraag of die tandartsmarkt wel een goede markt is voor concurrentie. Ja. Want daarvan zei Mijlu Vos net, ja, dat is, dat zo makkelijk gaat dat niet. Je kan wel van de ene bakken naar de andere, maar veel lastiger van de ene tandarts naar de andere. Als je op het platteland woont is dat bijvoorbeeld al een probleem. Dan ga je niet zomaar switchen van tandarts. Maar zelf, ik woon in een grote stad, veel tandartsen. Ik ga dat ook niet zomaar doen. Als mijn tandarts... Man, uh, als hij een paar tientjes meer vraagt, wat hij zo kan doen, zal ik niet snel zeggen: van nou daar ga voor die paar tientjes ga ik naar een andere markt. Dus ik ben eigenlijk als het ware een beetje zit ik locked in uh, bij mijn tandarts. Ik, bedoel, ik ben het toch met me eens dat, het een, dat dit een heel lastige markt juist vanwege die kwetsbare relatie tussen patiënt en arts, uh, om zo maar te switchen. Dat kan toch niet zo. Nou ja, ik ben uh, het ermee eens dat veel patiënten een goede relatie hebben met hun tandarts. Dat vinden wij ook uh, uh, uh, iets waar we heel erg trots op zijn, wat we koesteren. Daarom ook mijn grote vertrouwen dat tandartsen verantwoord met hun tarieven omgaan. Uh, van tandarts wisselen kan altijd. Ik bedoel, als jij ontevreden bent voor je tandarts of je vindt inderdaad dat je onterecht te veel moet betalen. Er is geen tandartsen tekort in Nederland, niet op het platteland, niet in de grote stad... Dus dan uh, ja, heb ik toch wel vertrouwen in het vermogen van de patiënt... dat hij een andere tandart zoekt of zij. Ja, maar dat zijn weer die, van die veronderstellingen. Ik heb dat bij veel meer marktwerkingsoperaties gezien... dat dan eruit wordt gegaan van de economische veronderstelling... dat de consument zich rationeel zal gedragen... en inderdaad zoals wij ze ons gedragen op de markt van broodjes... Maar dat is niet zo, en dat heeft er ook mee te maken dat nou, met een aantal dingen ook met deze operatie is dat die tarieven. Ik heb geprobeerd eventjes te kijken naar vroeger waren ze ingewikkeld, maar ze zijn inderdaad, ondanks de versimpeling, nog hmm, steeds. Ik kom er echt niet uit, uit als je goed gaat studeren. Ik kom er echt niet uit, ook als ik mijn notas bekijk. Wat heeft hij nou gedaan? En ik vind het ook heel lastig te controleren of alles wat mijn tandarts heeft gedaan, of dat ook gebeuren moest. Hoe vraag je van je man? Ja, mijn man kijk is geen even, tandarts nee, kijk en mijn man is wel een econoom, maar die is geen <laughs> tandarts. En die weet dus niet of er niet... Ik, kan, ik heb daar gewoon geen inzicht nee. in, omdat dat het standaardste vak is. Dus ik vind dit gewoon echt een, een sector waar je niet van de consument kan verwachten... dat die uh, ja, zo controlerend optreedt als, ja, als men veronderstelt. Mevrouw Van Zouden, dus reageren? Het is veel ingewikkelder dan bij de bakker, zegt Mylie. Nou ja, het is wel ingewikkelder dan uh, bij de bakker, maar... Uh, Patiënten kopen ook, of uh, zeg maar consumenten kopen ook ingewikkelde apparaten waar ze zich in verdiepen en waarin ze vergelijken. Dus, U zegt ja. ze doen hun best maar een beetje. Uh, nou, ik zeg niet ze doen hun best maar een beetje. Ik denk dat ze uh, ook een beroep op de tandarts mogen doen om dat allemaal goed uit te leggen. En dat doen wij ook graag. Is, dat al, ook, uh... Is dat al versimpeld? Ja, we hebben een eenvoudige rekening uh, samen met de consumentenorganisatie. Die zou Mijnie komt... Vos als voormalig Kamerlid niet de domste toch moeten kunnen snappen. Ja, ik dat hoop het, ik ga ik er ook wel, echt uh, hartstikke hard hart, hart, mijn best <laughs> voor doen. Um, maar dat kan ik dan doen. Maar ik heb het ook over die miljoenen Nederlanders die niet kunnen. En vooral de Nederlanders met een laag inkomen die echt zeker na deze operatie behoorlijk zijn geschrokken. En die kunnen ook niet meer overstappen naar een andere verzekeraar. Nee, maar wel naar een andere tandarts. En ik denk ook dat mensen met een lage inkomen... juist heel goed in staat zijn om op hun portemonnee te passen... en goed te kijken wat is mijn tandarts aan het doen. Oké, okay. ja, ja. we gaan er mee ophouden. We gaan, zullen we afspreken dat we het over in juni nog een keer doen? Gaan we er nog in de doen, dan zie ik al nu uit. Ja, <laughs> nou goed. Petra van Zuilen van de Tandartsen en Mylie Vos, vroeger van de Partij van de Arbeid. Beide hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. En dit is de dag. Zit erop voor vandaag? Kijkt u nog eens even op onze website. Dit is de dag.nu. Kunt u van alles teruglezen en terugluisteren. En ik hoor al geluid van de villa, Villa VPR, die deze hele week vanuit Nieuwsport komt, Ger. Ja, want Nieuwsport, het befaamde perscentrum bestaat 50 jaar. Wij hebben elke dag een gast. Vandaag is dat Hans Hille, minister van Defensie. Hij gaf zojuist een persconferentie voor studenten. En hij had het daarin over de monopolie van de zwaardmacht dat bij de overheid moet liggen en moet blijven liggen. Denk aan bestrijding piraterij, dan weet je dat het relevant is. Uh, wij gaan natuurlijk proberen hem zaken te ontlokken over het katshuisberaad. En de harde vraag is natuurlijk: maakt hij een tweede bezuinigingsronde op Defensie nog wel mee? Maar nu het nieuws met Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. In Borselen is een kerntransport vertrok in de richting van Frankrijk. In de trein zijn splijtstofstaven opgeslagen die naar Kap Le Haak worden vervoerd. Het vertrek van de trein was geheim gehouden. De vorige keer op 11 oktober voerden leden van Greenpeace actie bij transport. Daarbij werd een medewerker opgepakt omdat hij een kuil had gegraven bij de rails. De milieuorganisatie zei dat dat een onderdeel was van een ludieke actie met een grote ballon. Uitgever Sanoma Media gaat het komende anderhalf jaar tientallen banen schrappen. Om hoeveel banen het precies gaat is nog onduidelijk. Sanoma is de uitgever van tijdschriften als Flair, Donald Duck, Autoweek, Grazia en Libelle. Het bedrijf is ook eigenaar van nieuwsite nu.nl. Er komen nieuwe gesprekken over het atoomprogramma van Iran. Een datum is nog niet bekend, maar zes grote landen, waaronder de VS en Rusland, gaan met Iran om de tafel zitten. De spanning is de laatste tijd flink opgelopen. Zo zins speelt Israël op een militaire aanval om te voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt. Het land zelf spreekt tegen dat het kernwapens wil produceren. En in de Amsterdam Arena hebben 50.000 leerkrachten gedemonstreerd... tegen bezuiniging op het passend onderwijs. Volgens de bonden was het de grootste onderwijsstaking ooit. Minister van Bijsterveld was niet in de arena... omdat ze van de Algemene Onderwijsbond niet mocht spreken. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 Breda, Rotterdam, staat bij de Alfred Rotterdam Centrum 3 kilometer... zijn daar twee rijschokdichters een auto met aanhanger geschaard op de parallelbaan. Je kunt daar beter via de hoofdrijbaan rijden... Op de A29 bergen op Zoom richting Rotterdam voor de Heine Noordtunnel 4 kilometer... heeft te maken met wateroverlast. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden vanaf verknopend Hellegasplein via Zevenbergen en de Moerdijkbrug. De aanrijding tussen twee vrachtwagens op de A50 Arnhem richting Oost... tussen de knooppunt Grijshoort en Hetere 5 kilometer... de rechte rijschok is dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO.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 de week van maandag tot en met donderdag... Villa WPRO voor één week Radio Nieuwspoort. Dat kan één keer en nooit meer. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. Zoals u hoort vanuit Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. En het komende half uur is de gast minister van Defensie Hans Hille. Hartelijk welkom. U bent voor zover Ger en ik na gaan... De enige die ongeveer alle relevante functies die er hier aan het binnenhof in politiek Den Haag te bekleden zijn, ook echt heeft gehad. En daardoor ook per centrum hier Nieuwsport. Eigenlijk met heel veel verschillende petten op regelmatig bent binnengewandeld. U was journalist, daarna voorlichter. U bent Kamerlid geweest en nu bent u dus uiteindelijk minister. Nou, daar komt er wel wat bij. Ik heb niet geopend. Dat zeg ik voor nee, nee, nee, u heeft niet achter de bar gestaan. Wel ervoor mag ik aannemen. We nee, het nee, het. Maar ja. Daarom zeiden we ook relevante functies ja. voor politiek Den Haag. Maar uh, inderdaad journalist, inderdaad ambtenaar voorlichten. Ik ben uh, eerste Kamerlid geweest, tweede Kamerlid. Ik ben uh, lobbyist geweest. Ja. Ik ben uh, voorzitter van een uh, college geweest van de overheid over zorg... waar ik hier moest komen. En nu minister, dus ik heb inderdaad in elke hoek. In elke... Ik ben 35 jaar lid. Ja. En ik ben ook nog lid van het curatorium geweest van dit mooie instituut. Heeft, heeft dat nooit een schizofreen gevoel gegeven, al die rolwisseling? Met name van journalist naar voorlichter? Nee, de, de, ik heb het pas een schizofreen gevoel. Ik heb dit altijd als bij huiskamer beschouwd. Met en, eh, en name ook het vorige nieuwspoort, wat natuurlijk heel knus was. Dit is wat groter. Maar ik heb eigenlijk pas een iets een gevoel een beetje gekregen toen ik minister werd. Ja? Omdat ik toen echt tegenover de journalistiek kon staan. Als je in de Tweede Kamer zit. Ja, maar als je in de Tweede Kamer zit of als je als voorlichter zit, ben je toch sta je toch min of meer dezelfde wedstrijd te spelen. Omdat je dan de Tweede Kamer en de, en de parlementaire pers zitten dichter op elkaar. Ja? Dan als je minister bent. Minister sta je echt dan over. Maar als voorlichter sta je toch recht tegenover journalisten. Als voorlichter ja. wil je hen wat verkopen. En in elk geval degene voor wie jij voorlicht zo gunstig mogelijk, of uit de wind houden... of zo gunstig mogelijk verkopen aan de journalist. Dat zijn ja. toch altijd twee tegenovergestelde zaken. Maar strikt genomen is dat misschien wel zo... maar je bent geen marketeer die, die hier onbekend is. De journalisten met wie je te maken hebt... Hebben en de Kamerleden ook, hebben eigenlijk hetzelfde engagement. Wat de mensen hier allemaal delen... dat is een geweldige betrokkenheid bij de publieke zaak... bij de Tweede Kamer, bij het publieke debat. En dat kan je vanuit verschillende invalshoeken doen. Maar je hebt eigenlijk hele sterke verwantschap. Ik ben zelf bij overstap naar bijvoorbeeld de ambtenarij en dan naar de Tweede Kamer... ten opzichte van de journalistiek... nooit echt uh, een, een, een overstap gevonden dat je uh, met waterscheiding... of dat je, dat je uh, ver, verzaak, iets verzaakte van groepen mm -hmm. verraadde. Helemaal niet. Ik vond het gewoon... Een, een In die ander... tijd werd dat wel zo gezien hè, door, door het journaaien. Veel ja, meer dan nu. Ja, maar het was in, in, in, met een andere pet binnen, dezelfde, in, binnen hetzelfde zwembad blijven zwemmen eigenlijk. Maar is het de overstap van journalist naar lobbyist? In dit geval de bad, de tabaksfirma. Is dat, is dat niet de grote stap? Daar maar, nou, word je voor, toch een beetje raar van in je hoofd? Van... Nou, voor, voor tabak heb ik nooit gelobbyd. Dat wordt helder gezegd. Ik heb een keer advies gegeven. Maar mm -hmm. ik heb gelobbyd. Uh, Ik ben wel als lobbyist bezig geweest. Ik had een bureau voor uh, allerlei belangrijke maatschappelijke doelen. Ik heb ook gelobbyd bijvoorbeeld voor de kleine Antilliaanse eilanden. Uh, Bonaire, uh, Sudestatius en Saba voor um, hun intree hier in Nederland. Mm -hmm. Daar moet je ook weer voor hiervoor zijn. En dat is... Ja, dan, dan is juist je bekendheid hier met het. laten we zeggen, je voelt de hartslag hier goed. Je, voelt, je begrijpt wat hier gebeurt. Want u, ja. u zegt nu als minister. zit ik inderdaad wel echt helemaal ja. aan de andere kant. Heeft ja. het dan, geeft het u voordeel dat u al die andere functies. dus de journalistieke, de voorlichtingskant. dat u die ook zelf heeft meegemaakt en dus goed kent? Geeft dat een voordeel als bewindsman? Ja, want ik heb minder illusies. Minder illusies of mindere min, min, min, min, oh, illusies? Minder illusies. Ook illusies. Ja. Dus, een, een, een minister met die illusies heeft, dat is, geen, dat is geen goeie? Ik denk dat ministers die pas beginnen en van buiten komen, nog wel eens die idee hebben dat ze een goed verhaal hebben en dat ze dat kunnen overbrengen. Terwijl. Met, u, u heeft die hoop al lang laten varen. Mensen die hier echt gepokt en gemazeld zijn, die weten dat er hele andere dingen ook meespelen en dat dat het een, een, een strijd is die ook, ook heel sportief kan zijn... maar ook vaak ook kanten kan hebben... en dat het uh, uiteindelijk uh, toch met elkaar overleven is... in, in diezelfde Haagse omgeving, hoor. Maar ik weet zeker dat u die, wel eens de illusie heeft gehad... dat u niet een miljard hoefde te bezuinigen. Dat was voordat ik minister werd. Ja. Ja. ja, maar toen u helemaal minister was, wist u het wel. Ja, maar dat, dat, weet u, dat miljard... Dat, dat Ik heb getekend toen ik kwam uh, voor die bezuinigingen die er stonden... Uh, dan ga je daarmee aan de slag. Maar het ministerschap zelf ben je daar niet de hele dag mee bezig. Met het ministerschap ben je voornamelijk bezig om ten eerste de organisatie proberen zo goed mogelijk te leiden. Ten tweede het debat met de Tweede Kamer te voeren over al die dingen die daar spelen. En ten derde, en dat vind ik heel belangrijk voor mij... De publieke opinie proberen geleidelijk aan te overtuigen dat je met Defensie zorgvuldiger moet omgaan ja. dan gebeurt het. En dat wil zeggen dat als je alleen maar veto's loopt te verkopen en alleen maar zegt dit niet en dat wel, dan overtuig je niemand. Nee. Je moet argumenten hebben en je moet proberen geleidelijk aan, dat kost echt wel even tijd, voldoende gezag te krijgen om die argumenten ook over tafel te krijgen. Voordat we naar Metropolis gaan met buitenlandse parlementen, vragen we aan de gassen deze week ook een favoriete anekdote. Het mag ontroerend zijn, het mag hilarisch zijn... het mag beschamend zijn. Uit Nieuwsport, hè? Uh, uit nieuwsport, nieuwsport, uiteraard. Over nieuws, Nieuwsport. En zeg er dan in uw geval gelijk even bij... met welke pet op u dat verhaal <coughs> vertelt. Of nee, wat u meemaakte... welke pet u toen op had. Het leukste wat ik uit Nieuwsport herinner, dat was de kampioenschappen... die binnen, binnenkamers, kampioenschappen... tafeltennis, die wij in het oude Nieuwsport deden. De opkamer, bij de opkamer was een tafeltenniszaaltje... Tijdens de formatie van het kabinet Den Uil. Den Uil, dat is voor de jonge lezertjes Spang. eventjes. Dat was vroeger een politicus ja, Dat moet je Nederland. tegenwoordig uitleggen. Ja, hè? Ja. Hij is er ooit geweest. Uh, maar... Leider van de Partij van de Arbeid. Ja, ja, het kabinet uh, al één. Vorige, zeg eeuw, vorige ja. eeuw en dan nog heel lang geleden. En uh, toen was er een formatie die duurde zes, zeven maanden. Belgisch, zeg maar. En toen heeft Vondeling, die was toen kamervoorzitter... de vergaderingen gesloten. die tijd is het valt toch niks te bespreken. En toen was de parlementaire persie nog, de onderhandelaars. Den Uil. Uh, Lubbers en, en de, de fractievoorzitters waren er nog. En toen hebben we hier een tafeltennisgenooi gehad. Uh, uh, Glansrijk gewonnen dan, door? Den Uil was toen premier, Lubbers was toen minister. Uh, en, en door wie het gewonnen is, is volstrekt onduidelijk. Want uiteindelijk eindigde eindig, eindig chaos <lacht> aan de bar. Maar, maar we hebben toen heel wat avonden hier met elkaar aan tafeltennis. Ja. En ik moet zeggen dat was enig. En daar zag je ook dat bijvoorbeeld zo'n Den Uil of hij nou tafeltennis een politiek bedrijf, bedreef, hij ging er snoeihard in. Okay. Ja, en wilde altijd winnen?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 Tijd voor Metropolis Radio. Deze week natuurlijk ook in het teken van 50 jaar Nieuwspoort. Het is de brandstof van de parlementaire democratie. En ook de brandstof voor journalisten. Het parlementaire debat. Hoe voeren ze dat elders in de wereld? Gisteren konden we horen dat ze in India niet veel moeite hebben... om emotie de vrije loop te laten om argumenten kracht bij te zetten. Verschil boeg erop. Een spreker die er bovenuit probeert te komen. Ik zou bijna zeggen dat we hier met een ontevreden schoolklasje te maken hebben. Maar nee, dit is het Indiaanse parlement. Dan Italië. Daar gaan ze elkaar graag met passie verbaal te lijf. Maar ook met de vuisten. Angelo van Schuik doet verslag. Wat is er gebeurd, collega's? dat is een ding. Ik non niet zitten. Ik was zitten al mijn post. Ik heb het al eerder gezegd, zegt hij. Ik had er niets mee te maken. Ik zat rustig op mijn plek. Een collega van mij, ook van de Lega Noord, had woorden met Barbaro, een parlementariër van de oppositie. Barbaro stond op en vloog mij aan. Er is een beetje geduwd. Niks meer en niks minder. Later ben ik nog wel geschorst, omdat Barbaro mij bedreigde. En ik hem daarna een duw heb gegeven. Mm -hmm. Presidente, è difficile. Een boerderij in de buurt van Parma. Op zo'n uh, 350 kilometer ten noorden van Rome. En dit is de natuurlijke habitat van Fabio Ranieri, parlementariër voor de Lega Nord in Rome. Lega parlamentare, onorevole, però qua siamo. Dat is voor habitat naturale, dus. Ik drijf een boerenbedrijf samen met mijn broer. En sinds drie jaar zit ik in het parlement. Ik heb het niet zo heel erg naar mijn zin. Als je gewend bent hard te werken en iets te produceren... dan is het parlement, waar men veel praat en weinig produceert... niet de optimale plek. Rainieri. Uscite willen de parlementariërs Bonanno en Rainieri nu de zaal verlaten. U bent geschorst. In het Italiaanse parlement wordt geanimeerd gediscussieerd. Misschien wel meer dan in andere landen, omdat er meer fracties zijn. Daarnaast is er tijdens deze termijn veel gebeurd. Een gedeelte van de coalitie heeft zich afgescheiden, waardoor de meerderheid in gevaar kwam en er dus meer frictie ontstond. Daardoor is het debat in de Kamer wat vuriger geworden. Maar ik geloof niet dat het erger is dan in andere landen. Però non credo che da altre parti sia molto diverso, l'abbiamo visto più volte. Fabio Renieri is parlementslid voor de Lega Nord, de noordelijke afscheidingspartij. Maar hij is vooral ook boer, en dat kan je ook wel zien. Dat is een klein, stevig mannetje met handen als kolenschoppen. De onderwerpen waar u zich dan heel erg over opwindt, zijn vaak onderwerpen die verbonden zijn met het werk wat u doet, met uw, met uw ondernemerschap. Is dat de reden waarom u zo gepassioneerd bent in de politiek? Un een quello che mi rende così, diciamo come een van de redenen van mijn zeg maar, gepassioneerde optreden is inderdaad het verdedigen van mijn categorie, van mijn mensen. Als ik collega's hoor, en dat is regelmatig gebeurd hier in het parlement, die mij en mijn mensen belachelijk maken, dan word ik boos. Een boer verdient respect voor het feit dat hij mensen in dit land te eten geeft. En hij behoort niet uitgelachen te worden. En als dat dus gebeurt, als u in, als u in, het, in de kamer uh, meer of meer uh, ja, beledigd wordt... of als uw categorie beledigd wordt, dan wordt u boos. En dan kan het ook wel zo zijn dat u uh, iemand uitscheldt... Of, uh, of zelfs een klap voor zijn kop verkoopt. Dat ligt eraan. In eerste instantie probeer ik in de kamer... met de juiste termen die hier in de kamer gebezigd worden... mij te verdedigen. Als dat niet lukt, dan wil ik wel eens overgaan tot wat levendiger termen. Ik vind gewoon dat een boer respect verdient. Ja, okay. ja. En morgen gaan we met hopelijk naar het Europarlement. Meneer de president, kandidat. hyvä ehdokas, hyvät kollegat. tunnustan, että... Want hoe doe je dat? Een rondje debatteren in meer dan twintig verschillende talen. Morgen het antwoord. En terug in Nieuwspoort bij onze gast Hans Hille, minister van Defensie. Uh, u heeft zo pas een heuse persconferentie gegeven voor studenten. We gaan daar het gebed over hebben. Eén actueel dingetje nog. Uh, namelijk dit. De Kamer heeft vandaag laten weten dat ze opheldering wil over het mogelijk op handen zijnde ontslag van 80 militairen die de afgelopen acht jaar in aanraking met justitie zijn uh, geweest. Kunt u hier al opheldering geven? Nou nog niet volledig denk ik naar de zin van de Tweede Kamer. Ik ben wel blij dat ze het vragen want dan kunnen we daar met elkaar goed over praten en ook laten zien wat er werkelijk gebeurt. Wij willen een integere krijgsmacht hebben. bij integriteit hoort ook dat we militairen moeten hebben die... Eh, van maar... onbesproken gedrag? Nou, helemaal onbesproken hoeft die natuurlijk niet. Dat maar... zijn we allemaal niet natuurlijk. Dat is niemand. Maar in dit geval gaat het... Als je bij de krijgsmacht gaat werken of bij de defensie gaat werken... Het grootste gedeelte van de burgerfuncties en alle militaire functies zijn vertrouwensfuncties. En dan moet je dus een, een, een goedkeuring van de MIVD, we zeggen het zo maar... Van de, ja. van de militaire inlichting en veiligheidsdienst. En dat krijg je niet als je bent veroordeeld wegens uh, geweldsmisdrijven of seksuele misdrijven. Dus, dus echt wel pittige dingen hoor. Maar soms... Winkeldiefstal, dat valt daar niet bij. Dat valt er minder onder. Maar het ligt ook, gaat ook een beetje om wat voor, wat voor straf het ook zei. Het wordt echt wel gewogen. Ja. Dat weet je niet altijd als iemand in dienst komt. Dat het kan trouwens ook gebeuren als je al in dienst bent. En soms meldt iemand het ook niet aan de commandant, soms wel. En soms meldt de commandant het ook weer niet door. Maar in principe is het zo dat militairen die dus echt uit de, uit de bocht springen... die zijn bij ons niet welkom. We moeten een yes. tegenkrijsmaat hebben. Mm -hmm. En van tijd tot tijd probeer je... Wat, wat nu gebeurd is, is dat we weer eens de kam doorgetrokken hebben. Gekeken hebben, zijn er toch niet een aantal die daar niet aan voldoen. En dan kom je ze tegen, dan ga je ze niet ontslaan. Dan ga je ze eerst in kennis stellen van wat er gebeurd is. En dan hebben ze eerst de mogelijkheid om te reageren. Maar als, dan, als ze toch niet aan de criteria voldoen... ja, dan leggen je de lat hoog in de krijgsmacht. Maar welke criteria? Want ze hebben het gedaan, ja of nee? Dat is voor u gewoon na te zoeken. Of de tachtiglui. Ja, maar er zijn, er zijn uiteindelijk altijd omstandigheden waarin... het is lang geleden, verbeter je leven. Er zijn allerlei argumenten die ja. je kunt, kunt toevoegen. Maar in principe ga je toch, leg je de lat hoog. We moeten niet de krijgsmacht hebben waar dat soort gedrag getolereerd wordt kennelijk... omdat je die mensen er ook handhaaft. En dus moet je daar ingrijpen. En dat kan hard aankomen. Dan vervolgens zal er een advocaat zich opstorten. Dan... Ja, dat is dus nu al gebeurd. En die ja. vraagt publiciteit daarvoor. die doet net alsof het een geweldige schande is. Maar ik denk dat ik voor de Tweede Kamer een goed verhaal heb. En u zegt ja. ook, het is helemaal niet nieuw. Eens in de zoveel tijd schoon je de boer op. Hè? Ja, we proberen nu van iedereen... want de vinden het ook wel een achterstand te van nu vanaf iedereen voortdurend ook bij te houden. Dus het echt ook dynamisch te doen als er iets gebeurt... dat je het meteen weet. En dat heeft dan consequenties voor iemands carrière bij de krijgspraak. Ja. ja, het is niet anders. Ja. Oké, okay. okay, nu terug, naar de, of terug nu naar de persconferentie. U hield een behoorlijk bevlogen en principieel verhaal... over de zwaardmacht als monopolie van de staat... en dat het vooral zo moet blijven. En u knoopte dat natuurlijk aan de piraterijbestrijding. Dus vat u even kort samen waar uw principiële punt zit. Maar bij mij gaat het erom dat als de piraten schepen aanvallen en je zet daar particuliere beveiligers op. Dan kan je als. het is het Nederlands Godgebied, hè, zo'n ja, schip. Ja, ja. Dan kan je niet kijken wat daar precies gebeurt. Dat kan te vlucht, te veel geweld zijn. Uh, uh, maar je kunt, bent als minister wel verantwoordelijk. Niet als, niet als minister van Defensie, als er particuliere beveiligers zijn. Dus dan, dan kan er van alles gebeuren en dan, dan kan het echt uit de hand lopen. Dat geef je eigenlijk de ruimte aan de toepassing van privaat geweld. Als mariniers daar zitten, dan valt het onder mijn verantwoordelijkheid. En dan wordt het ook afgestemd met het openbaar ministerie. Er wordt verslachtaanvloed gedaan. En dan weet je dus dat het op een keurig nette, maar niet alleen proportionele manier... dus er wordt niet teveel geweld gebruikt, maar ook als het gebruikt wordt... is het omdat je aangevallen wordt en kan je daar verantwoord verantwoording voor afleggen. Zo horen we dat ook te doen. De zee moet vrij zijn. Maar we moeten de piraten moeten we bestrijden, maar dat moeten we niet doen met dezelfde middelen. En dan zeg ik niet dat die particuliere bureaus per definitie fout ingaan, maar helemaal controleren kan je hebt het niet meer in de hand dan. Precies, maar nou is het grote probleem, daar komen we natuurlijk nog meer over te spreken, dat er enorm bezuinigd is op Defensie. Dat er misschien manschappen, maar ook gewoon geen geld genoeg is om al die schepen daadwerkelijk zo te beveiligen. Dus zeggen de reders, ja, u heeft ongetwijfeld principieel gelijk, maar wij zitten met de ellende. Dus wij doen dat wel. Dan gaan we gewoon lekker onder een andere vlag varen, heeft Nederland er geen last meer van. Nou, als ze een andere vlag gaan varen, moeten ze weten natuurlijk. Maar dat is hun afweging. Bij ons krijgen ze het hele pakket met dus ook de juridische kant verzorgd. En ik heb voldoende mariniers beschikbaar om die kooppartijsschepen die daarvoor in aanmerking komen te helpen. Dus ondanks de bezuiniging heb ik daar prioriteit gesteld om te laten zien aan de reders. En aan de samenleving dat de krijgsmacht er is als je hem nodig hebt. Ja. En dan weet ik wel dat er bezuinigd wordt. Maar dat, is, dat probeer ik ook de samenleving voor te houden. Is het niet raar? dat we aan de ene kant veiligheid vragen... en daar zelfs een prijs voor willen betalen in particuliere beveiligers, noem maar op. En aan de andere kant bezuinigen als je het al hebt en het goed georganiseerd is... en aan alle eisen van de wet voldoet. Dan zou ik zeggen... Wees blij wat je hebt en probeer daar goed mee om te gaan... in plaats dat je allerlei nieuwe vormen toelaat. Dus u zegt, wat de bezuinigingen ons ook gaan brengen... daar gaan we het zo nog over hebben, zegt u... die 50 kwetsbare zeetransporten die ik in 2012 wil gaan beschermen, dat staat? Dat staat. En, en als het er meer zijn, worden het ook meer. Ik, de, ik vind de, maar dan moet het ergens anders af, dus? De, de, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat zal ik zien of ik dit jaar al zou moeten bezuinigen... als ik moet bezuinigen. Maar mm. bij, voor de marine geldt... de Koninklijke Marine, het heet de Senior Service, is in dat tijd opgericht om de zee vrij te maken van piraten. Ja. En ik zie niet waarom we nu, een paar eeuwen later, precies het omgekeerde zouden gaan doen. We moeten nog steeds de zee vrij houden van piraten en de koopverdij beschermen. Daar, daar is natuurlijk ook een co-marine voor. En daar kan de, de, de samenleving op rekenen. En vergeet u niet, de kosten voor de koopvaardij kunnen hoog oplopen... door al die piraterij ja. en, de, en al die verzekeringspremies. Dat zie je terug in de prijs van de producten die aangevoerd worden. Dus ook ja. de mensen thuis betalen daarvoor als ja. de zee onvrij is. Wat er ook gaat gebeuren met die bezuinigingen... het zal niet afgaan van de marine. Nou, dat is stap 1, Tessel, ja. dat hebben we eruit. <laughs> uh, u heeft een heel betoog gehouden op vragen over die bezuinigingen, uit, uiteraard. En de antwoorden die u gaf, maar, daar maken wij uit op... Ik ben daar helemaal klaar mee. Ik ga niet een tweede ronde meemaken. U zei namelijk, ja, tuurlijk, je kunt, uh, je kunt allerlei operationele diensten gaan opheffen. Nou, niks meer over. Op een toon. En zoals u dat zegt, dat is geen wenselijke situatie voor de minister van de Defensie. Wij maken daaruit op. Ik maak een tweede ronde bezuinigingen niet mee. Ik, ik dreig nooit. Uh, de, dat u, heb ik. u doet. Ik, ik, ik, ik doe. Maar grappig boven... voor de minister van Defensie. Nooit maar, dreigen. precies. Maar bovendien, ik, op, ik communiceer met het kabinet direct. Dus ik bel ze op als ik ze nodig heb. Of ik spreek ze vis-à-vis. -vis. Mm -hmm. Dus in het gezin. Dus ik hoef dat helemaal niet via de publiciteit te doen. En wat, uh, maar ja, ik zal met grote overtuiging het belang van Defensie verdedigen. Net zoals waarschijnlijk bijvoorbeeld een voetbaltrainer het niet leuk zal vinden. als een selectie onder vandaan wordt verkocht. Want dan wordt hij ook geen kampioen. Het is in. grappig, want u zei uh, eerder. Um... Als, toen ik aantrad als minister heb ik ook meteen al mijn illusies laten varen. Ook de illusie dat ik nog een goed verhaal kan verkopen aan het publiek. Maar misschien ook wel aan de collega-ministers. Maar hier probeert u dat toch dus nog. Nee, ik wil het zien als een missie om, om mijn verhaal goed over de bühne te krijgen. Ik heb wat, de illusie die ik kwijt was geraakt. Dus dat de journalisten daarbij altijd mee zou helpen. Maar dat is een ander soort oh, illusie. Ja, ja, ja. <laughs> Overal over de positie van de media hebben we het gisteren met Lubbers gehad. En daar kwamen we ook niet fijn vanaf. Uh, maar even nog die je bezuinigingen dan... Uh, uh, wij krijgen het beeld dat u zei, als je nu nog verder gaat bezuinigen... dan krijg je die situatie dat je wel staaljagerpilooten hebt, maar geen staaljagers. Of je hebt, uh, uh, we hebben nou ook geen tanks meer en ook geen tankbemanningen. Uh, en dat zijn idiote situaties natuurlijk. Daarmee zegt dus u eigenlijk, het kan niet. Het, kan, ja. het zou zomaar kunnen dat, uh, dat je dan inderdaad nog meer wapensystemen moet uitzetten. De helft van de begroting van defensie zijn salarissen en pensioenen. Die moet je ook doorbetalen als je alle wapentuigen eruit ja. doet. En eh, als er nu bezuinigd moet worden, we hebben bij het personeel we hebben al heel veel ingedikt, dus daar mm -hmm. kan je niet veel mee doen. Dus dan, ja, dan mag je kiezen: de marine, de luchtmacht, de landmacht, zeg het maar. Ja. ja, of bijvoorbeeld. Uh, uh, Eigenlijk zegt u, zegt u het weer. Hè? Ja, u zegt het steeds zonder dat u het zegt mm -hmm. dat het niet kan. Dat, ja. Maar goed. Um, uh, laten we het even nog tenslotte hebben over Kunduz. Uh, oh ja, dat ja, hebben we ook nog. Dat is een trainingsmissie. Ja. Um, ze zijn daar bezig. Een tijdje heeft het even stilgelegen... omdat het de, de situatie te onveilig was, begreep ik. Maar er wordt nu wel weer gewerkt. En er was ook sprake van een mogelijke uitbreiding... dat er ook grenspolitie getraind zou gaan worden. Hoe staat het daarmee? Die gevechtstaken hebben. Ja, die ja de, hebben. de Tweede Kamer, de fractievoorzitters... zijn daar bezig kijken. Die hebben met hun eigen ogen kunnen zien welk werk dat doet. En onze mensen daar doen echt binnen de beperkte mogelijkheden... die ze hebben. dat doen ze echt fantastisch werk. Want die erkenning krijgen ze daar ook, dat het klas apart is... Mm -hmm. Uh, dat vinden onze, onze fractievoorzitters gelukkig ook. En dan ga je kijken van, er is natuurlijk meer behoefte, kunnen we daar ook aan voldoen? Binnenkort gaan we daarover brieven aan de Kamer schrijven, maar we hebben te maken met een, een tijdelijke coalitie, met een, een aantal partijen die dat steunen. En uh, met name GroenLinks uh, is, heeft natuurlijk moeite met het, het draagvlak daarvoor vinden in de eigen Er is eisen gesteld om akkoord te gaan. Uh, ja. Dus we moeten heel terughoudend daarin zijn. Nou, ik heb er geen probleem mee. Ik ben blij met de coalitie die we hebben. We mm -hmm. kunnen daar goed werk doen. Ik zou liever twee druppels op een gloeiende plaat doen dan één. Maar één is nog beter dan niks. Mm -hmm. Maar wat is uw grondtoon? Mijn grondtoon, als het aan mij zou liggen, zou ik meer kunnen doen. Ja. Maar ik ben heel goed bereid om met de Tweede Kamer een goede afspraak over te maken. En het te laten bij wat... Er nu gebeurt? Met, met, uh, ja, je kan er wel iets meer doen wat, uh, wat bij de Kamer wel haper is. Maar de grenspolitie is in de ogen van, uh, van een aantal Tweede Kamerleden gevaarlijk, omdat die ook vindt, ben in gevechten betrokken kunnen worden. Ik denk dat dat wel meevalt. Dat geldt met name voor de oostelijke grenspolitie die bij Pakistan zit. Maar de noordelijke is toch nog meer, dat is meer een normale grenspolitie, maar goed. Uh, ik, ik begrijp het de beeld. Mijn, uh, waar, waar ons om gaat is dat wat, wat wij kunnen doen met de huidige mensen die daar zitten, zoveel mogelijk om Afghanistan veiliger te maken. Stel dat die training met die grenspolitie doorgaat en de trainees en de trainers komen toch in de gevechtssituatie terecht, wat is hun geweldsinstructie? Nou, onze, de, onze militairen zijn er niet om die mensen te beschermen. Die zijn om de mensen te treden. Dus ze ja, worden beschermd. Maar ze kunnen in de situatie terechtkomen waarbij geschoten wordt. Ja, maar ze... Ze, worden, ze worden beschermd door de Duitsers. Mm -hmm. en, en dat wil zeggen dat op het moment dat ze onder vuur kunnen komen liggen... zijn het de Duitsers of de Amerikanen die ons komen ontzetten. Maar je, je wilt worden... toch misschien zelf wel graag terugschieten? Uh, nou, dat mag niet. zelfverdediging van Top? onze militairen mag natuurlijk ja. altijd. Maar in principe is wat dan heet de force protectionist. Dus degene die onze mensen beschermen. Dat zijn de Duitsers en Amerikanen. Oké. Okay. Hans Hillen, minister van Defensie, hartelijk bedankt dat u hier wilde zijn. 50 jaar nieuwspoort, perscentrum nieuwspoort. En Hans Hillen was uh, de man die alles in zich droeg hè? als het gaat om um, het perscentrum bevolken. Hij was journalist, hij was voorlichter, hij was Kamerlid, hij was senator, hij was lobbyist en nu uiteindelijk minister. Heel hartelijk bedankt. Zometeen uh, na het nieuws gaat Villa WPRO verder vanuit perscentrum nieuwspoort met ons eigen. Parlementaire, journalistieke panel, Wauke van Schermburg. Thijs niemand's Thijs En Frits Wester. Frits Wester, RTL. Zo is het. Tot na het nieuws zometeen. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom op het terrein van het Katshuis. Goedemorgen. Goedemorgen, dames en heren. Dames en heren, ik sta hier met weinig plezier. Als we niets doen, dan stijgt de staatsschuld dagelijks met 90 miljoen euro. Het huis boekje op orde krijgen, maar niet tegen iedere prijs. Overleggen, hervormen, althans, dat is het voornemen. Stevige besluiten als dat nodig is. We doen ons best, meer kan ik u niet beloven. Radio 1. Ik zou zeggen, tot over een paar weken. Het nieuws van alle kanten. Anonu, anonu? Wat is er nou anonu aan mobiel bankieren? Dat kun je toch bij alle banken? Klopt, maar geen app werkt zo intuïtief als die van ABN Amro. Bovendien kunt u alle rekeningen door middel van foto's persoonlijk maken. Dus dan kan ik een foto maken van Mopsy, dat is mijn hond. Ja, dat kan ook. Oh ja, dat is wel heel erg anonu. ABN Amro, de bank anonu.